Drie uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat de Griekse premier Papandreou... op korte termijn aftreedt. Een vooraanstaand lid van zijn socialistische partij... heeft gezegd dat Papandreou opstrapt... zodra er een akkoord is over een overgangsregering. En dat is volgens hem mogelijk al vandaag. Verder heeft de regeringswoordvoerder gezegd... dat de kabinetsvergadering van vandaag de laatste wordt van Papandreou. Ook zou de naam van de nieuwe premier morgen bekend moeten zijn. Papandreou vocht vrijdag nog voor zijn politieke leven in het parlement... en kreeg een nipte meerderheid achter zich... Maar oppositieleider Samaras eiste vandaag opnieuw het aftreden van de premier. De Griekse partijen praten over de vorming van een regering van nationale eenheid. Bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zijn sinds 2004 miljoenen uitgegeven aan externe managers en adviseurs. Onder leiding van voormalig topvrouw Al-Bayrak werd ruim 12 miljoen betaald aan mensen die soms jarenlang werden ingehuurd. Dat staat in een vertrouwelijke brief van de nieuwe tijdelijke directeur van het COA, aan minister Leers.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 maar dat bogen de Utrechters binnen 10 minuten om naar 5-3. Ajax scoorde nog tegen, maar in blessuretijd zette Utrecht de 6-4-eindstand op het bord. In de Eredivisie worden vandaag nog drie wedstrijden gespeeld. Twente tegen de Graafschap, AZ tegen ADO Den Haag en PSV tegen Heracles. Het weer bewolking, in het oosten breekt de zon af en toe door. Het is 11 graden in het Noordoosten en 15 in het zuiden. Morgen bewolking, droog en iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Veenendaal-West en Driebergen 8 kilometer door werkzaamheden. A27 bij Utrecht naar Almere, ook werkzaamheden. Tussen Houten en Knopend Rijnsweer daarom 4 kilometer file. En de A44 naar Den Haag voor de verkeerslichten bij Wassenaar staat 3 kilometer. Vertraging op het spoor, want tussen Weert en Roermond rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding.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 We beginnen in Alkmaar bij AZ Adel. AZ 1-0 voor, net voor het nieuws. En die houdt kan. Nog steeds 1-0 voor, maar wat spelen ze geweldig goed... met als hoogtepunt aanval een minuutje geleden met Berens en Holman. En Holman die een lange aanval net naast de doel van Coutinho schoot... Het is dus duidelijk, AZ veel en veel sterker. Tweede gele kaart nu, gegeven door Kuzabuyuk. Nu aan uh, Muric, de vervanger van Supersepa. 1-0, AZ leidt tegen Ador daarna. Twente, de graafschap, kansjes, uh, uh, Richard? Ja, zojuist weer eentje voor Chadli. Zijn tweede al van dichtbij, maar de winter redt... De Graafschap Twente beter, maar zeker niet goed genoeg om de verdediging van de Graafschap vanmiddag uit elkaar te spelen. Het tempo ligt te laag, het positiespel is onder de maat en de Graafschap houdt daarom vrij eenvoudig stand. Tot nu toe. Schaatsen, zijn Voorhuis en Kleinsman al binnen, Bas. Ja, dat wel, maar de tijden. Goeiemorgen, zeg. 724-07 voor Jorien Voorhuis achtste van de tien. En Kleinsman reed de langzaamste tijd. 7, 31, En dus, dus kan de vlag weer uit in Huizen Kulstra. Want de 18 jarige jonge Pien Kulstra pakt haar tweede Nederlandse titel bij de senioren. Carlijn achterreed de tweede. En Noek van der Weide wordt uh, derde. K tijd van Kulstra is best oké. Okay. Maar ik denk dat Sablikova en Beckert er niet warm of koud van worden. Nee, uh, Wel een heerlijke schaatsnaam. Kulstra weer voor de oudere jongen onder ons. <lacht> Het is even wennen. Uh, Gerard Groot hoort bij die oudere jongeren En die kijkt naar Kampo ook. 17,5 minuut gespeeld bijna, dus halverwege de eerste helft is nog steeds 0-0. Geen kansen, geen strafcorners. Kortom, nog weinig tekening in de strijd, zoals dat heet, met een prachtig cliché. Kampong tegen Pinocchio, ja, 0-0. Van Morrison, the bright side of the road. Twente, De Graafschap, Richard, 0 tegen 0 nog steeds. Hè? Ja, dat is toch opvallend. Nu weer een nieuwe kans voor FC Twente. De bal wordt net over de achterlijn gekopt. Hoekschop voor FC Twente, de thuisploeg dus... Nog op 0-0. Dat valt tegen. Wel wat kansen. Twee keer Tjadli. Een schot van Tien Dalli. En uh, zojuist Koyala, de fin die de bal uh, net voor de doellijn weghaalt. De corner is genomen. Bij de twee. Sta... Paal. Ja, ja, ja, daar zit hij. Erin voor FC Twente. Het is verdediger Peter nota Notabene. Die de bal vanaf een metertje of 3-4 van dichtbij binnen schiet voor FC Twente. En de ontlading is toch enorm. Ook bij Mark Janko Die er vanmiddag niet bij is. De topscorer van FC Twente. Nu doet voorstoppen. Peter Wiskeroff. Met een voorzet van Brama vanaf de linkerkant. Bij de tweede paal staat Wiskeroff. En die tikt de bal er eigenlijk in één keer in. Geen kans voor de winter. En zo leidt FC Twente dus met 1-0. tegen Daar zit Ado. En die houdt hem nog steeds 1-0. 1-0, 39 minuten gespeeld. We zitten in de 40e bal bezit voor Elm. Die even geblesseerd op het veld lag nadat hij een botsing had gehad met uh, Immers. Maar gelukkig kan hij weer verder spelen. Ja, AZ blijft toch wel uh, prachtig uh, voetbal op de mat koveren. Maar het is slechts 1-0. Wel wat kansen en mogelijkheden gezien uh, voor het tweede doelpunt. Met name vanaf de vleugels uh, loopt het uh, uitstekend. En dat middenveld is ook stevig in handen van AZ. ADO nog geen kans uh, kunnen creëren. Nu dan misschien als de bal weer Westrieverhoek komt. Aan de rechterkant gaat hij in gevecht met Paulsen En Paulsen Goed seizoenspelend wint dat uh, duel. Maar de afvallende bal is voor Immers, de aanvoerder van ADO Den Haag. Speelt de bal even uh, door En dan kan er uh, uh, overgenomen worden door uh, de linkerkant. En dat is uh, Christian Kum die daaraan als linksback speelt. Omdat Suposepa geschorst is en uh, Kum dus als uh, linksback speelt. Maar de bal komt niet echt uh, in de buurt van John Verhoek. Nu dan misschien als er een schot van uh, ver is. Een schot. Van Thierry. Bal via een tegenstander over de achterlijn. Betekent een hoekschop. Die Thierry zo dadelijk zelf gaat nemen. Hoekschop voor Ado Den Haag. Amper nog in de buurt geweest van Esteban. Die na wat privéproblemen. niet voor Costa Rica uitkwam. Maar die problemen schijnen opgelost te zijn. En dus gaat hij voor het nationale team van Costa Rica spelen. De keeper van AZ. die klaarstaat in de buurt van zijn lijn. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Oh, die had erin gemoeten. Die had erin gemoeten. Want de bal komt uitstekend voor het doel. Maar de kopbal is. Uh, uh, ja, net over het doel van uh, die keeper Esteban. En zo blijft AZ op een 1-0 voorsprong staan. Ook na 41 minuten spelen. Maar hebben we eindelijk de eerste echte kans voor ADO Den Haag gezien. Twente, de graafschap. De ban is gebroken. Richard van der Made, als er één schaap is, uh, gaat dat uh, verhaald ja. worden? Ja hoor, en dus Twente op jacht naar meer goals. De Graafschap moet verder terug. Twente in balbezit aan de rechterkant met Landzaad. Zojuist wel een eerste kans gezien voor de Graafschap. Een foutje van Douglas die zich verslikte tegenover Poepon halverwege de eigen helft. Toen alleen op de keeper van Twente kon afgaan, Michailov, maar de bal er niet in kreeg. Het was niet het eerste foutje de laatste tijd van Douglas sinds deze week in het bezit van een Nederlandse paspoort. Het was meteen de eerste echte kans voor de Graafschap. Twente leidt dus met 1-0 zojuist de doelpunt gemaakt door uh, verdediger Peter Wissgerhoff die slim naar voren was uh, geslopen en bij de tweede paal de bal uh, erin schoot. Nu de winter met de lange bal richting uh, El Hasnoui, verliest het kopduel van uh, Brahma. Dan is het Lanza die weer het duel wint van Schrekkovic. De Serviër aan de linkerkant die we ook nog uh, nauwelijks gezien hebben bij de Graafschap. Twente domineert, heeft controle over de wedstrijd. Vindt niet dat de thuisploeg echt goed speelt. Daarvoor ligt het tempo wat te laag. De Graafschap erg verdedigend en het uh, meeste bezit. Ik heb het al een aantal keren gezegd. Uiteraard voor de thuisploeg. Douglas speelt de bal nu in op Brahma. Dan is het Wormgoor die verdedigt. De bal over de zijlijn. En dan mag Twente dus een ingooi gaan nemen. Halverwege de helft van de graafschop. ingooi is inmiddels genomen. Gaat de bal naar John. John naar Wischerhof in de middencirkel. Kan weer wat meters maken voor Twente. Wischerhof kijkt dus waar de jong staat. Die is natuurlijk kopsterk. De jong kopt ook wel. Maar via Rozen gaat de bal dan richting El Hasnaoui. De graafschop komt er nauwelijks uit. Twente drukt op jacht naar die tweede goal. De bal via Tindalli nu voorgezet. Nee, Tindalli houdt hem nog even bij zich in duel met De Leeuw. Dan is het Lanza die balverlies leidt. De Graafschap kan overnemen met El Hasnoui weer zo'n diepe bal richting Poupon. Dit is misschien de kans voor de Graafschap. Hier moeten ze toch van hebben in de omschakeling op de counter, maar Poupon wacht te lang. De bal gaat nu naar de zijkant naar El Hasnoui, de aanvallende middenvelder terug naar De Leeuw, spelend aan de rechterkant. De Leeuw weer terug naar Wormgoor, de enige speler op de helft van de Graafschap. Tikt de bal weer kort naar De Leeuw. Die bal is niet echt zuiver en dan tikt De Leeuw daar Tjadli aan. Gaat Paul van Boekel direct naar De Leeuw toe. Geeft hij hem een gele kaart? Ik denk het, niet. het wordt een vrije trap voor FC Twente. Tot nu toe van Boekel één keer geel gegeven. Dat was voor Landsaat na een minuut of 25. Nu de paas van Douglas naar Landsaat. Landsaat opent naar de rechterkant. Daar staat Bayrami. Dan komt er rechtsachter. Rosales komt er overeen. Combinatie aan de rechterkant met Bayrami. Dat mislukt omdat Koeiala daar goed tussen zit. Van de Pavert heeft zijn handen vol aan Bayrami. Leidt op weer balverlies. En zo is FC Twente weer terug op de helft van de graafschap. Met de opening nu naar de linkerkant. Daar zit de Leeuw tussen. De nu kijken wat Poupon doet in de middencirkel, maar weer traag handelen van de leeuw. Bal gaat nu terug naar Roos, omdat Twente ook via Tjadli weer niet in balbezit kan komen. Bal wordt rondgespeeld via Wormgoor naar Meijer. De laatste weken spelend achterin bij de Graafschap via Meijer dan naar de Winter en dan natuurlijk weer die lange bal van achteruit. We zitten bijna in de extra tijd van de eerste helft. 1-0 de stand. Bal terug van Landsaat naar Wisgerhof. Wisgerhof kijkt of er bewegen wordt, maar het is vrij statisch aan de kant van FC Twente in de eerste 45 minuten, de bal gaat weer terug en Twente doet het rustig aan in die laatste minuten van de eerste helft. Er komt geen enkele minuut extra bij, er is ook weinig op onthoud geweest in de eerste helft. Twente leidt met 1-0 in de Grolsvesten tegen de Graafschap. AZ, ADO, ook al rust, Andy? Bijna, we zitten in de slotminuut van de eerste helft. De is voor AZ en dat is bijna een halve corner zoals we vroeger zeiden op de... Uh, Veltjes, want uh, het is een hele verre inworp van Elm. Maar die wordt uh, moeizaam weggekopt. Opgevangen door Berends. AZ 1-0 voor. Doelpunt te maken, Holmen. We zitten in de allerlaatste seconde van de eerste helft Als Maher er langs staat. Maher bij de achterlijn. Brengt de bal voor. En dan is het Coutinho die de bal even loslaat. Maar kan uh, er niets mee gedaan worden door Bloem. We krijgen één minuut extra tijd. AZ het grootste gedeelte. Ik mag wel zeggen 95% van de eerste helft Gedomineerd. Maar slechts één doelpuntje gemaakt. En een hele gevaarlijke actie uit een hoekschop voor ADO Den Haag. Heeft ADO op het veld laten zien in die eerste helft. De doeltrap van Coutinho. Coutinho bal hard naar voren rammend. Wordt gekopt door Elm. Wat is dat een geweldige voetballer. Een van de betere voetballers in deze competitie van de eerste helft. En of van de eerste helft van de competitie. En dan is het ADO Den Haag weg aan de rechterkant van het veld. Probeert verhoeken langs te komen. Speelt de bal tegen de benen van... Klavan aan en dan mag Ado Den Haag in de slotseconde gaan ingooien. Eén minuut extra tijd zit er al bijna op. Radu Zaflevic probeert de bal voor het doel te geven, maar dat lukt niet. En dan kan Ado AZ counteren met Berens. Maar er is weinig steun voorin. dus moet hij eventjes kaatsen met mooi Zander. En gaat Berens de bal naar voren spelen naar Altidoor. Altidoor van de schoenen gelopen de bal door Christian Kun mag AZ gaan gooien. We zitten in de slotseconde, de absolute slotseconde van de eerste helft. Er mag nog gegooid worden van Jusse Buur, de scheidsrechter. En dan gaan we rusten met een 1-0-voorsprong voor AZ. Een wedstrijd die dus gedomineerd wordt door AZ, maar ruststand kent van slechts 1-0. AZ ADO Den Haag. Er is ook een wedstrijd in de Super League vanmiddag. Volendam-Telstar en daar is nog niet gescoord. 0-0. We waren ook bij het vrouwenhockey vandaag de topper daar tussen Laren, wat nog geen puntverlies had tegen landskampioen Den die Dat is eindig in 2-2. Tim Steens stond erbij, keek ernaar en beschouwde het ook na met een van de speelsters van Laren. Ja, we kijken eerst even naar de uitzagen van vandaag. Nou, Laren den Bosch, de topper, daar waren we zelf bij. Dat werd 2-2. Verder verrassend, Mop, de promovendus tegen Amsterdam, werd 3-3. Kampong Hurley 1-2. Oranje-Zwart won makkelijk van Klaasjitzal met 3-0. SJC-HDM, ook een verrassing, werd 3-3. En rotterdam Pinoké werd 1-2. Ja, we praten even na over die topper tussen Laren en de Bosch. Geëindigd dus in 2-2 met onder meer twee doelpunten van Kim Lammers voor Laren. Ja, Kim, je baalt een beetje na deze wedstrijd. Ja, ik had doorgaat willen winnen vandaag. Want jullie waren zeker de eerste helft beter. Ja, dat vond ik ook. We hebben zeker een hele goede eerste helft gespeeld. En uh, ik hoopte ook echt dat we dat door zouden pakken in de tweede helft. En dat ging nog niet eens heel onaardig hoor. Maar ik denk dat Den Bosch dat gewoon heel goed gedaan heeft. Die, ons, die hebben ons echt onder een hele grote druk gezet. En uh, echt gevaarlijk zijn ze niet geweest. En uh, ja, het is jammer dat die cruciale corner dan, uh, dan ingaat en het 2-2 uh, wordt. Ja, want uh, Joyce, Sonboek jullie keepster, die keept echt geweldig vandaag. Ik denk, nou die bal gaat er nooit in hè? Nee, precies. Die, die, stond, die pakte er al uh, twee, drie ballen eerder heel mooi uit. Eén kans ook trouwens van, de, van Den bos pakken ze er heel scherp uit. Ja, en maar die pusht hem dan gewoon uh, perfect in het hoekje binnen. Ja, knap, irritant. Hey, Jijzelf pakt ook weer twee goaltjes mee vandaag, hè? 24 al. Ja, het gaat echt ongelooflijk hard. Dus ik uh, natuurlijk blij mee dat ik scoor. En nog belangrijker dat we met die goals winnen. En dat is helaas vandaag niet gelukt. Ja, het was vandaag ook een soort graadmeter, hè? Om te kijken waar jullie staan, want daarvoor hadden jullie nog geen punt verloren. En hoe staan jullie ervoor? Wat vind je zelf? Nou, we staan er goed voor. En, uh, uh, zeker als je ook ziet, vandaag de eerste helft uh, spelen we gewoon goed. Uh, we missen toch twee uh, basisspielsters, dat weten we goed op te vangen. Je ziet de jonge meiden passen heel goed in. En, uh, misschien vandaag een beetje zenuwen, maar ze doen het eigenlijk hartstikke goed. En dat is hartstikke belangrijk voor de club Laren en ook voor ons, dat die, dat die meiden aanhaken. En dat we in de breedte dus gewoon minder kwets zijn, uh, kwetsbaar zijn dan we voorheen waren. Dus uh, dat is zeker een positief punt. En uh, met dat gevoel gaan we ook gewoon richting uh, Amsterdam volgende week. En daar heb ik alle vertrouwen in. Hoe zijn jullie deze wedstrijd ingegaan? Want je, zei, je wacht misschien een beetje zenuwachtig voor die wedstrijd, want het was wel een belangrijke wedstrijd voor jullie. Ja, ja, sowieso altijd heerlijk om een, een topper te spelen natuurlijk. En we waren er echt op gebrand om die wedstrijd te winnen. Dat merkte hij deze week in de trainingen. Er, was, uh, er werd fel getraind, er werd hard getraind. En uh, ja, dat, dat, dat, zo zijn we die wedstrijd eigenlijk ook ingegaan. Uh, wel dat je vanaf minuut één scherp moet zijn. Want de bossen zijn gewoon verschrikkelijk gevaarlijk met, uh, met de snelheid die ze hebben voorin. En uh, nou ja, ook met de spitsen die altijd dan een, een goaltje meepikken. Of dat ze corners uh, halen snel. Dus, maar we, we waren eigenlijk vanaf het begin waren we alert en waren we wakker. En uh, ja... Eerste helft uh, heel goed en tweede helft ja helaas iets minder 2-2. Ja, want deze wedstrijd zegt het nou veel voor het einde van het seizoen want dat is nog heel ver weg in die play-offs. Ja, nee, dat is super. Uh, kijk, uh, zij mist uh, Lidewij Welten, dat is een belangrijke speelser, die uh, voor veel gevaar zorgt. Mm -hmm. wij, wij missen Wil, die, die wellicht vandaag onder die hoge druk. Uh, Willemijn Bos, hè? Uh, ja, sorry, mm -hmm. Willemijn Bos. Uh, die uh, met haar pazing uh, natuurlijk van de grote uh, kracht is van uh, voor Laren, omdat ze dan onder die hoge druk uit kan hoekje. Dus uh, ja, je, je, er kan nog zoveel gebeuren. Het is natuurlijk wel lekker als je, als je deze wedstrijden wint. Nou ja, we staan nog steeds bovenaan en dat willen we ook blijven. Dus wat dat betreft is er niks veranderd. Ja, de playoffs zijn natuurlijk al lang binnen, Ja, dat is waar. Veel succes in de playoffs. Ja, dankjewel. Dat was Kim Lammers van Laren. Kijken we tot slot nog even naar de stand. Nou, Kim zei het al. Laren blijft bovenaan staan met 28 punten uit 10 wedstrijden. Den Bos blijft tweede met 26 punten. Amsterdam is derde met 23 punten. En SSC vierde met 20 punten. En dat zijn ook de vier ploegen die de playoffs gaan spelen natuurlijk. Want het gat met de nummer 5, Mop, is al 5 punten. Hoewel Mop vandaag mooi een puntje pakte tegen Amsterdam. Uh, onderaan blijft het probleem voor Klein Zwitserland. Want die hebben 0 punten uit 10 wedstrijden. Daarboven de elfde plaats. Met zes punten en op de tiende plaats is het Kampong met negen punten uit tien wedstrijden. Tim Steens was dat. Gerard de Groot kon meeluisteren met alle doelpunten bij Utrecht Ajax. Nou, die bij Kampong Pinochet nog, Gerrit. 0-0 is de stand op dit moment. Bedankt, oh, dat, Ja, er is nog niet veel gebeurd. Alhoewel het nu misschien kan gaan gebeuren. Want Kampong heeft zo'n minuutje of uh, drie, vier voor uh, de rust de eerste strafcorner te pakken. De eerste strafkorner die voor Kampong genomen gaat worden, ja wie of oh wie oh wie, dat is natuurlijk even de vraag. En uh, ze hebben het er ook lang over op de kop van de cirkel. Lang overleg uh, bij de mannen van Kampong, waar uh, Thijs de Wert uh, daarbij is. Hij is wellicht een belangrijke jongen die daar voor die strafcorner uh, klaarstaat. en de, Om even de situatie te schetsen, Ronald... ik zit hier uh, langs de kant van het veld... vlakbij de reservebank van Kampong... en die de Wet is kennelijk een strafcorner-specialist... en niet een echte goede hockeyer. Want hij staat regelmatig als Kampong... in balbezit is en over de 23-meterlijn komt. Komt er een mannetje uitrennen... dan komt hij erin, want dan is er een mogelijkheid voor een corner. En die mogelijkheid is er nu. En de Wet staat inderdaad klaar, Thijs de Wet, om die strafcorner te gaan nemen. De stand is nog steeds 0-0 in een wedstrijd... waarin uh, eigenlijk beide ploegen angst... Hebben, angst hebben om hier te verliezen. En daar komt hij, daar komt de wert en die speelt de bal in... en die levert geen treffer op. Maar hij is de, duidelijk de specialist bij Kampong... die dus nu weer als een speer hier naar de zijkant komt rennen... weer op het bankje naast mij komt zitten... de warme jas aan doet, want het is niet echt heel erg warm. Wachtend op het volgende moment dat Kampong in balbezit is... in de buurt van het doel van Pinoké dan mag hij er weer even in om die strafcorner te nemen. Tijdens een corner, om even duidelijk de regels te maken... tijdens een corner mag je niet die interchange, mag je niet wisselen... Dus hij moet telkens alert zijn om te kijken of Kampong in balbezit is. In de buurt van de cirkel komt van Pinoké Een kans krijgt wellicht op een strafcorner. En dan mag hij er heel snel in. Nou, dit keer uh, lukte dat niet, dat trucje. Want de bal van uh, de werd was niet uh, snel en niet scherp genoeg. En daar was uh, geen probleem voor Pinoquet. Pinoquet dat een tijd met... Uh, Tien man heeft gespeeld omdat van de vijf eiken eruit ging met een gele kaart gegeven door scheidsrechter Bruning. Die op dit moment aangeeft dat er nog precies te spelen zijn. Twee minuten tot de rust in de wedstrijd die nog steeds 0-0 is. En wij gaan het hebben over de wedstrijd eerder vanmiddag. Het is rust bij de andere wedstrijden. Twente, de Graafschap 1-0, aanzet ADO 1-0. Maar eerder op de middag won Utrecht dus van Ajax. Ajax nummer 5 in de competitie. Had Vitesse voorbij gekund, lukte dus niet. werden met 6-4 naar huis gestuurd. In een doldwaze wedstrijd waarin Ajax nog wel twee keer op voorsprong kwam, Twee keer via Boeienkin op 0-1 en op 2-3 raakte zij voor. Maar kort na rust ging het allemaal mis. Bovenberg, Assare en Moulenga spurten Utrecht van 2-3 naar 5-3 en daarna. En dan werd het nog vijf, vier Eriks in een heerlijke van Kali. Tot slot na de derde fout van de doelman Vermeer van Ajax. Ronald van der Geer gaat daarover praten met ja, wat zal de stemming zijn, de trainer van Ajax Frank de Boer. Die staat denk ik een, een woeste trainer. Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, van binnen uh, ben ik wel kwaad, maar meer uh, verbijsterd eigenlijk. Verbijsterd, ja. Dat je deze wedstrijd uh, verliest. Dat je eigenlijk misschien zeven of kansen hebt dat je zes goals tegen krijgt. Dat je eigenlijk heer en meester bent. Alleen je geeft in de eerste helft geeft in tien minuten of in vijf minuten uit handen. En in de tweede helft geeft je weer in vijf minuten uit handen. Terwijl er op dat moment helemaal geen aanleiding was. Ze hebben eigenlijk alleen door opportunistisch lange ballen hebben ze heel veel gevaar gesticht. Daar hebben wij slecht op verdedigd.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 Een lange bal op Molenga, er wordt gekleund, geduwd. En de bal die valt dan voor, voor iemand zijn voeten. Nou, Duplan is daar uh, attent op. Nou, dat heeft met slimheid te maken en dat hebben wij zeker niet goed gedaan. Want je weet eigenlijk hoe deze wedstrijd zich gaat voltrekken. Hè? Je weet hoe Utrecht speelt, daar zal geen verrassing in gezeten hebben. Nee, dus je weet dat zij uh, opportunistisch uh, spelen. En daar hebben wij uh, slecht op geanticipeerd. Het is een, een middag vol schade. Niet alleen qua punten, maar ook nog qua, qua spelers. Kun je eens even afgaan? Nou, Tobi was uh, eigenlijk in de warming-up. Uh, ik was in de kleedkamer en opeens zag Toby binnenkomen. Dus hij moest heel snel naar de wc. Maar ik dacht dat het eigenlijk wel ging. Maar op een gegeven moment uh, de, uh, maakte hij een kopbal. En, ja, werd het helemaal wazig voor zo En werd het eigenlijk steeds misselijker. Dus uh, vandaar dat hij werd gewisseld. Ehm... Um, Sim, de Jong ja, de in zijn bovenbeen. Want volgens mij als hij fit had geweest... dan was het nog een 100% kans ook geweest dat ik het gevoel. Ja, Dirk kreeg in het begin een tik. En eerst Verne kreeg al een tik. Uh, Theo was niet 100% fit. Dus in de rust uh, leek het wel mes uh, bij ons. Maar ja, we, konden, we hadden nog maar één wissel. Dus als je dan op dat moment al een keuze gaat maken tussen Dirk en Theo... Ja, dat, dat konden we op dat moment nog niet. Dus hebben we ze in eerste instantie nog even laten, laten staan. En gelukkig heeft Theo het kunnen, kunnen volhouden. Maar het, was niet, uh, het is niet lekker natuurlijk als je uh, zo uh, de rust in gaat. Speelt dat nou ook nog een, een, een rol in het spel wat jouw ploeg speelt? Dat je eigenlijk heel snel twee pionnen die je in je draaiboek hebt staan... moet vervangen door anderen? Ja, maar eigenlijk toen ze eruit waren, hebben we het wel gesneden snel. En we zijn we op 3-2 voorgekomen. En we hadden de kans op 4-2. Voor mij twee keer Mickey Sulemani, die, uh, die twee goede kansen kregen. daarnaast er waren er nog mogelijkheden om nog meer pijn te doen in Utrecht. Dat we misschien slechte keuzes maakten op het middenveld. Nou, de waarschuwing is in de rust dat ja, de eerste kwartier natuurlijk... Uh, zeiden volop zullen weer kletsen. En dat ik uh, vooral die tweede bal die we uh, moeten winnen... Ja, dan gaan we met veel persoonlijke fouten, ja, sta je opeens met, met 5-3 achter. En de schade is ook op de ranglijst groot, want daar moeten we het nog ook over hebben. Als AZ van wint, is het 11 punten het verschil? Is het dan gespeeld? Nee, nog niet gespeeld. Het is nog een heel lange rit. En je, je gaat elke dag, of elke wedstrijd ga je weer voor 3 punten. En dan moet je op het eind van de rit kijken waar je staat. Maar dat het een, een helske wij bij wordt, dat is duidelijk. Frank de Boer, ja, en je zal trainer zijn uh, als Jan Wouters... En, en al heel lang in het voetbal zitten en dan vier goals tegenkrijgen. Ja, dan zal het niet vaak voorkomen dat je dan nog wint ook. Jan, besef je al een beetje wat er gebeurd is uh, vanmiddag allemaal? Nou, nog niet helemaal. Uh, zo wedstrijd het analyseren. Uh, dat, dat ga ik niet doen, hè, want daar staan we hier over een uurtje nog, denk ik. Uh, het had 5-5 kunnen worden uiteindelijk... Uh, uh, maar ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer een geweldig spektakel is geweest. Ben ja, je trots op je ploeg? Ja, dat zeker. Uh, met name omdat uh, Ajax zat, zit in een goede fase. Na twee keer winst op Roda en uh, Dynamo Zagreb hebben uh, heel goed gespeeld. Wij, wij zitten in een wat mindere fase, ondanks dat we wel onze positieve punten herkend hebben uh, in de voorgaande twee wedstrijden. En als je dan in zo'n wedstrijd twee keer nog uit achterstand terug weet te komen tegen Ajax. Ja, dan ben ik wel heel, heel trots. En zeker op de mentale weerbaarheid van deze groep. Ja, want je vraagt je dan bijna af. Dan zou je maar elke week tegen Ajax spelen, hè? Dan kon je elke week trots zijn op de inzet en de passie. Ja, maar dat is dan uh, een punt hè, waarvan je zegt van... Uh, dit hebben we neergezet uh, qua mentale weerbaarheid. En, en ook bij fases met voetballen. Ja, dat moet dan eigenlijk toch wel iedere week uh, terug zien te komen. Maar ik begrijp ook in dit soort wedstrijden dat er hier extra krachten bij spelers uh, naar boven komen. Maar uh, toch, toch moeten we dat zien te benaderen in volgende wedstrijden. We gaan niet helemaal analyseren. Toch wil ik ook wel even uh, wat, wat, wat, wat puntjes uithalen waarvan je zegt, nou daar ben ik niet trots op. En je krijgt vier tegengoals. Aan de andere kant, Aijs uh, krijgt zes tegengoals omdat beide ploegen puur voor de winst gaan. Uh, proberen druk naar voren te zetten. Ja, dan weet je dat je ruimtes weggeeft. Uh, en zeker in de eindfase uh, aan beide kanten, ook door de vermoeidheid. Ajax uh, heeft nog een wedstrijd in de benen. Wij hebben echt alles gegeven. Uh, ja, zie je ziet toch uh, wat foutjes hier en daar, wat slordigheden. Uh, maar ja, dit soort wedstrijden uh, moet je niet te veel analyseren en zeker niet doodanalyseren. Maar even iets anders. Uh, dit geeft een boost aan je elftal. Ik begreep dat Mihai Neșu vanochtend bij jullie geweest is. Kan je vertellen wat dat heeft gedaan? Ja, veel. Um, meer was gisteren al in het stadion, uh, op onze training uh, hier in het stadion. Uh, ja, die jongens, zeker die jongens die vorig jaar met hem uh, hebben gewerkt, die, die leven enorm met hem mee. Uh, ja, en als hij dan zoals vanmorgen in, in het spelersroom komt. Uh, en we zien dat hij uh, onlangs zijn situatie... Uh, dat dat hij toch wel uh, goed oogt en uh, er goed mee overweg kan. Ondanks zijn, zijn moeilijke momenten, nog. Ja, dat doet heel veel, heel veel voor een groep. En ik denk ook met name uh, dat deze groep het, uh, het grootste deel van de groep hè, die hem me, die me echt goed kennen dat men meeneemt in de wedstrijd en dat ook voor Mia hebben gedaan. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna één minuut over, half vier. Hier zijn de hoofdpunten met Ewout de Jong. Goedemiddag. Er zijn berichten over een snel vertrek van de Griekse premier Papandreou. Volgens een vooraanstaand lid van zijn socialistische partij stapt Papandreou op zodra er een akkoord is over een overgangsregering. En dat zou vandaag al kunnen zijn. Verder heeft een regeringsvoortvoerder gezegd dat de kabinetsvergadering van vandaag de laatste wordt van Papandreou.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 Een zittende raakte gewond, een klant raakte licht gewond... toen hij werd geraakt door een gelanceerde prullenbak. En dat is het nieuws op dit moment. Sport Radio NOS, op NOS Radio, langs de lijn. ADO was vorig seizoen voor elke tegenstander een zware tegenstander. Maar hoe is dat eigenlijk vanmiddag bij AZ-ADO, Andy? Geen zware tegenstander, 1-0 slechts. En dat is het enige waar het aan ontbreekt. Ontbroken heeft in de eerste helft voor AZ. Spelen echt uh, zeer wervelend voetbal af en toe. Maar uh, ja, maar één doelpunt. Wel wat uh, mogelijkheden en kansen gehad. En eens kijken of dat in de tweede helft uh, wat beter gaat. Het scoren in ieder geval voor AZ. 1-0 de voorsprong. Tweede helft met twee ongewezelde ploegen en Palsen. Ongewezelde ook wat dat betreft uh, in balbezit in de aanval. Mooie 1-2 opgezet met Holmen. Komt de voorzet. En daar is al no, de eerste kans. Altijd door, altijd door. Nog altijd straks op gebied. Moet hem even terugleggen. Doet dat niet. En dan is het de eerste hoekschop. Voor AZ was ook de eerste kans meteen. En het scheelde maar heel weinig of het was 2-0 geweest in de eerste minuut van de tweede helft. De hoekschop vanaf de linkerkant gaat genomen worden. Natuurlijk door wie anders dan? Rasmus Elm. Zeven doelpunten al gescoord. Drie assists. Vier wedstrijden op rij gescoord. Wil graag een, uh, een vijfde maken uh, deze wedstrijd. Maar zal moeilijk zijn vanuit de Hoekschop. Maar hij kan alles. Daar komt de Hoekschop van Elm. Richting tweede paal. En daar is het Coutinho die ernaast zit. En dan gaat de bal in. Niet in. Nee, niet in. En iedereen is boos. Op schijt op de Buurt. Maar de grensrechter staat op één lijn. Het leek erop dat die bal nog achter de lijn ging. Uit die hoekschop bij Altidoor. Maar net voor de lijn. Ik ga nu in de herhaling kijken. Bal tegen de paal. En dan blijft hij net voor de lijn hangen. En pakt Coutinho de bal net op tijd voordat het 2-0 is. Maar de toon is weer gezet in de tweede helft. Twee minuten gespeeld. Vrije trap meteen aan de rechterkant. Met Berens even meenemen. Want Maher heeft de bal. Maar die speelt hem terug op Rijnen. En zo is AZ begonnen. Kwaard gebleven is aanvallen, aanvallen, aanvallen en achterin gesloten houden. 1-0, de voorsprong nog altijd voor AZ gaan we naar Twente tegen de Graafschap ook aan de tweede helft begonnen Richard nog wijs nee nog geen uh, nieuwe spelers FC Twente dus voor met 1-0 e door de goal van Wisseroff vlak voor rust Twente dat weinig te vrezen heeft in deze wedstrijd van de Graafschap tot nu toe dat uh, nog steeds met Poupon als uh, enige echte spits speelt ja de Graafschap zal toch wat risico's moeten gaan nemen als het hier wat wil in uh, Enschede Twente bepaalt alles tot nu toe de paas gaat richting uh, Chatley die zojuist een uh, derde goede kans krijgt. ...in deze wedstrijd, maar de aanvallende middenvelder. De Belg heeft het vizier nog niet echt op scherp staan sinds zijn terugkeer bij Twente. Douglas speelt de bal nu terug naar Michailov. Michailov dan weer naar Douglas, die inmiddels naar de linkerkant wat is uitgeweken. Er wordt gestoord door Rozen. Ook El Hasnaoui zet nu wat druk, dan daardoor misschien ook wel een wat vreemde terugspeelbal naar Michailov... ...die hem nog maar net kan binnenhouden. Dan eens kijkt of er in het uh, middenveld wat bewogen wordt door Twente. Dat is niet het geval. Ook een. Uh niet echt zuivere paas van Michailov. En de graafschop kan overnemen nu met Meijer. Die verslikt zich vervolgens in de jong. Overname van Bayrami namens Twente en een overtreding van Rozen. Dat had ook een voordeelregel kunnen zijn geweest. Die had hij kunnen toepassen, denk ik, van Boekel. Doet dat niet. En we krijgen een vrije schop voor FC Twente. Dat dus leidt met 1-0 door een goal van Wischerov. Maar het aanvalspel van de thuisploeg was in de eerste 45 minuten erg stroperige Het tempo wat laag. Weinig kansen nog gezien voor de ploeg van Adriaanse Misschien dat het in de tweede. De helft wat beter gaat lopen. De rentrée van Sven Kramer bracht van de week brons op de 5 kilometer. Hoe doet hij het op de 10? Zodat? Hij is uh, bijna 1600 meter onderweg in de tweede rit van deze 10 kilometer. Dus hij moet nog wel een end. Hij rijdt tegen een uh, andere Fries, Want Kramer is natuurlijk ook een kind van 10 maar Douwe de Vries, dat is ook een Vries. Die komt ook namelijk hier uit Heerenveen. En die viel toch ook wel op bij de 5 kilometer van afgelopen vrijdag. Want dan werd die Douwe de Vries, die normaal vooral marathons rijdt. Heel netjes vijfde en plaatste hij zich voor de wereldbekers. Maar de meeste mensen kijken toch vooral naar de man in het groen-wit-zwart van TVM. Sven Kramer, die een beetje zoekende was in de eerste ronden van zijn 10 kilometer. 31 rond, toen richting de 31,5 en terug naar de 31 rond voor de rondetijden. En nu heeft hij de twee kilometer zitten. De Vries gaat goed mee trouwens met Kramer. Kijk, er is weer een wat hoogte. Het gaat een beetje op en neer als een parabool. Sven Kramer nu 31.5 voor de ronde. Nouwe de Vries was 3.10 de snelle in de afgelopen ronde. In de eerste rit won trouwens een andere TVM'er, Jan Blokhuizen. In een nette tijd door 13-15-14 van Rob Hadders. Ook een marathonrijder 13, 19, 91 En net als de 5 kilometer wordt deze 10 kilometer toch vooral gezien als de grote clash... tussen de marathonrijders en de langebaanrijders. Uh, nu dus in de tweede rit ook met de echte langebaaner Sven Kramer. Die koning tegen de... Douwer de Vries. Allebei nu een ronde van 31-3. 24 meter afgelegd. En met 13-11-22 is Sven Kramer op dit moment precies drie seconden sneller... dan zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen was in deze fase van de wedstrijd. Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I been away. Ja, gaan we hem doen. Helen, Helen Shapiro, Shapiro. Van, van lang, lang geleden. Walking back to happiness. Nou, zo lang was het ook niet. Nee, zo lang ook. Oké, en die houdkamp okay, <laughs> bij AZ Hado. Met balbezit voor AZ via Elm. Elm speelt de bal naar Holmen. 1-0 de voorsprong voor AZ. AZ dus al de hele wedstrijd sterker. Net nog een prachtige vrije trap gezien van Elm die op de lat kwam boven Coutinho. Nu een wilde trap naar boven. Wordt opgevangen door Berens. Berens naar Elm. Elm met een, met een mooie bananenschot en komt in de handen terecht van Coutinho... Het is eenrichtingsverkeer. Heel af en toe dat Ado Den Haag nog probeert via een lange bal iemand te bereiken voorin. Maar dat lukt niet echt. Nu is het weer balbezit voor Koem. Toen speelt de bal naar voren, naar Verhoek. Verhoek eventjes de bal terug en dan is het Immers. Immers gaat op zoek weer naar de voorwaarts, naar Sherry. Maar daar zit uitstekend klavant tussen. Elm, Elm naar Holmen. Holmen naar nog niemand, want hij draait zich goed vrij. En dan kiest Elti door aan de linkerkant positie. En gaat Elm naar de rechterkant, maar daar bereikt hij net niet de meegelopen Maher. En dus kan er overgenomen worden door Ado Den Haag. 1-0, nog altijd. Doelpuntenmaker... In de eerste helft, al vroeg in de eerste helft, uh, Holmen. Weer is het uh, geprutst door Ader Den Haag. Is Elvidor uh, er langs? Is Elvidor op weg naar het doel? Wordt even vastgehouden. En nu fluit dus de buurt terecht. Ik keek even aan hoe die uh, aanval zou aflopen met Elvidor. Want die werd aan het shirt vastgetrokken. Elvidor raakte de bal kwijt. En dan een vrije trap. Een meter buiten het strafschopgebied Vanuit keeper Coutinho gezien rechts. Dus uh, ideaal voor een, uh, een, een speler met een goed rechterbeen. Nou, die hebben ze in huis. Met een zweet. Rasmus Elm. Hij heeft de bal nu al in de handen genomen. Legt hem even lekker neer. Zodat hij met dat rechterbeen de muur eventueel kan, ver, kan verschalken. Uh, guseb de scheidsrechter, meet de elf stappen, af, af, negen stappen uit. En uh, dan komt de muur daar te staan. Een zesmansmuur. Ook Toornstra zal daar zo dadelijk nog bij gaan staan. Dus een zevenmansmuur. En uh, Elm heeft daar lak aan. Aan dat soort muurtjes. Dat zagen we bij een vrije schop. Een meter of vijf verder naar achteren. Toen hij de bal op de lat schoot. Nu de aanloop. Elm langs de muur, niet langs de muur. Net de buitenste man op het hoofd geraakt. Bal over de zijlijn. AZ nog altijd beter. Ook 10 minuten naar rust. En Leidt terecht. Verdiend met 1-0. Gaan we naar FC Twente tegen de Graafschap. Richard van der Maade, blijft daar ook maar 1-0. Ja, nog steeds een beetje hetzelfde beeld als bij AZ. Ook hier eenrichtingsverkeer, 58ste minuut, Twente beter. Maar toch een matige wedstrijd vind ik. De Graafschap kan niet veel beter. Bij Twente toch veel misverstand in het spel. Weinig beweging, veel nonchalance. En daardoor ook nauwelijks kansen voor de thuisploeg. Chadli is een aantal keren dichtbij geweest. Maar ik heb het al een paar keer gezegd, die is nog niet echt scherp. Speelt tegenover Rozen, komt heel vaak over hem heen. En dan ook vrij voor de keeper. Twee, drie keer al goede mogelijkheden voor de Belg. Maar uh, nog niet weten te scoren. Nu een opening naar de rechterkant. Naar Bayrami. Een duel met Ted van der Pavert. Een van die jonge spelers uit de eigen streek bij uh, de Graafschap. Een jong, onervaren team voor uh, trainer Andries Uldering. En het enige wat uh, voor de Graafschap uh, telt. Dat is overleven dit seizoen in de eredivisie. Dit zit er aardig uit. Aan de rechterkant goede combinatie met Landsaat, Speelt nu Rosales in. Ook mee naar voren getrokken. Speelt de bal breed. Dat is goed naar uh, Tindalli. Die heeft van weinig controle. Wordt direct opgejaagd. Door de leeuw nog altijd tiendal in. Weer met een balletje breed. Daar zit Koeiala dan tussen. Poepon nog altijd op de helft. Van de Graafschap, waar iedereen staat. Kortspel nu van de ploeg uit uh, Doetinchem. Maar weer balverlies en Twente neemt dus over aan de rechterkant van het veld met Brama. Geen afspeelmogelijkheden. Chatli nu dan dichtbij. Met Roosen altijd in de buurt. Dan weer terug naar uh, Rosales. En via Rosales dan weer helemaal terug naar Douglas in de middencirkel. Het blijft hier voorlopig bij 1-0 door de goal van Peter Wissgroff. In de Jubilea League is het bij Volendam. Telstar 1-1. Volendam kwam uh, twee minuten naar rust door Tuip op een voorspel. Maar Bilgin maakte gelijk voor Telstar. En, uh, volendam speelt trouwens met 10-man, want uh, Tol heeft al twee keer geel gekregen. Tol, e, tuip. Wel oh? lekker, ja. ja. ja. Echt, echt, volendam. Voor echt Volendam. We herhalen het over de ruststanden bij de mannen. Hoofdklasse Hockey we hebben. SCAC Den Bosch 2-0. HGC Amsterdam 0-2. Oranje-zwart. Verrassend Bloemendaal 1-0. Maar we gaan eerst naar Richard van der Made, Twente de Graafschap. Wedstrijd beslist, dat kan bijna niet anders. Luc de Jong maakt zijn achtste goal voor FC Twente in deze competitie. co adriaanse wrijft tevreden in de handen. Het publiek klapt, goede goal van Twente door de as van het veld. Chadley, hij dan toch weer wel dit keer, staat aan de basis. Goede steekbal naar Luc de Jong. Het begint allemaal achterin bij Wissgrove. En via Chadley is het dus Luc de Jong die het afrondt. Bal tegen de touwen, Twente op 2-0. Twente op 2-0, ik vertel u nog, Rotterdam, Scharweide 3-1, Laren, Hurley 1-1. En bij Kampong Pinoke zit Gerard de Grote, stond het 0-0 bij de rust, Gerard. En is nog steeds 0-0 en dat zal ook wel zo blijven, ook uh, lange tijd althans. Want beide ploegen durven niet echt durven niet echt aan te vallen, zijn bang om te verliezen. En verliespunten hier betekent dat je inderdaad afhaakt in die race... Uh, om de laatste vier te bereiken, om de play-offs te bereiken. En ik zit te snakken eigenlijk uh, naar een doelpunt. kan me niet schelen van wie als maar de wedstrijd wordt opengebroken. Als we maar een keer uh, strijd gaan zien. Maar tot nu toe is het allemaal een tactisch spelletje, heen en weer schuiven. En uh, is het uh, kampong tegen... Uh, Pinoquet nog steeds 0-0. Met Kampong inderdaad twee strafcorners. Pinoquet nog niet één. Maar Pinoquet kreeg de mooiste kans van de wedstrijd tot nu toe. En dat was twee minuten na de rust toen Lucas Judge de bal in het lege doel kon schuiven. Maar hij ging voorlangs. Dat leverde niks op. Maar we wachten hier gewoon op een doelpunt om het leuk te maken. Hoe is het met Douwer de Vries? En vooral hoe is het met Sven Kramer, Sebastian? Ja, ze leuk duel hoor op het ijs. Met uh, nog minder dan drie ronden te gaan. Inmiddels Kramer aan de leiding. En ook uh, 3,7 seconden sneller dan Blokhuizen was in deze fase van de 10 kilometer. Maar het leek een aantal ronden geleden erop. Alsof Douwer de Vries terugkwam. Dat kwam die namelijk ook echt. En Kramers rondetijden gingen naar de 32ers toe. En Douwer de Vries reed 31ers. Maar Kramer, ja, weet dat hij niet alles hoeft winnen en kan winnen. Met, uh, met zijn comeback in het achterhoofd en die bovenbleem blessure die hem lang langs de kant hield. Maar hij is eager genoeg om wel te willen winnen. 30-9 in de afgelopen ronde loopt weer 14e weg bij Douwer de Vries. Inmiddels ruim 4 seconden voorsprong op het schema van Jan Blokhuizen. En zo heeft Kramer in ieder geval die aanval van Douwer de Vries. De 29-jarige Vries uit Heerenveen heeft hij gepareerd. Zij op weg naar de laatste ronde, wij op weg even naar Richard van der Made. Ja, nu is het helemaal beslist in Enschede. Het gaat nu ineens heel snel. Het is Ola John die in de 62e minuut FC Twente op 3-0 brengt in de wedstrijd tegen de Graafschap. Verdedigend ziet het er weer knullig uit bij de thuisploeg. De Winter komt uit zijn goal. Doet dat niet goed. Doet dat een beetje wijvelend. En Ola John, de buitenspeler, verrast de Winter. De bal gaat volgens mij ook nog eens door de benen. FC Twente, de Graafschap 3-0. En de eerste 10 kilometer van Sven Kramer sinds 21 maart 2010 gaat hij winnen. En daardoor staat het publiek op de banken. Er gaat een winnen van Douwer de Vries. In een tijd van 13.09.96. En daarmee is hij ruim 5 seconden sneller dan zijn ploeggenoot. Jan Blokhuizen was in de rit hiervoor. Douwer de Vries, trouwens 13.12.03. Die rijdt gewoon 1 minuut en 7 seconden af. Van zijn persoonlijk record. Oké, okay, dat dateerde uit 2003. Maar toch, dik een minuut rijdt hij daarvan af. Complimenten daardoor ook voor die Douwe de Vries. Maar de meeste complimenten gaan toch naar Sven Kramer. 13.09.96 is een hele nette tijd. Ik weet niet of het genoeg gaat zijn om deze 10 kilometer te winnen. Maar een hele nette tijd is het wel van Sven Kramer. Hij kan het nog steeds 10 kilometer rijden. Twee ritten gehad van de zes ritten op deze 10 kilometer. Dadelijk twee... Tussenritten, zeg maar, na de eerste dwel. En rit 5 en 6, dan gaan we weer recht op het puntje van onze stoel zitten. Jorrit Bergsma tegen Bob de Vries in de vijfde rit. Bergsma vrijdag Nederlands kampioen geworden op de vijf kilometer. En in de laatste rit Bob de Jong, de titelverdediger tegen Wouter -Heuvel. Maar u hoort het. Tiof, een beetje in excase, extase vanwege deze hele leuke 10 kilometer van Sven Kramer. 13 -09 96. En die AZ zo sterk en toch maar 1-0 zullen ze we er wel heel graag eentje bij maken, hè? Ja, want dat blijft natuurlijk gevaarlijk. Uh, een uh, zondagschot en wat is het vandaag, uh, dan uh, heb je zomaar de gelijkmaker achter de oren. Maar daar ziet het helemaal niet naar uit. De AZ is zoveel sterker en dat is toch knap met een zware wedstrijd nog in de benen uh, in uh, Wenen. Afgelopen donderdag, uh, het is bijna Sinterklaas. En dan uh, is het uh, toch heel knap, zoals AZ gedisciplineerd loopt de voetballen. Nu een inworp voor AZ. Dat is altijd levensgevaarlijk. Waren het niet dat Elm denkt, uh, jullie kunnen me wat. Dan moet ik een meter of veertig gaan lopen. Daar heb ik nu even geen zin in. Niet al te veel krachten. Uh, uh, ja, die kracht een beetje sparen. Dat is ook heel knap wat AZ doet. Nodig waar, uh, waar het nodig is, dan lopen ze hard naar voren. Maar niet altijd. Nu goede bal, zeg op Holmen. Holmen op de rand van het Schafsel. Gebied. Moet de bal voorbrengen. Probeert het ook, maar lukt net niet. Dan is het Reine die langs de bal loopt. En is het Thierry die hem heeft. Maar heel kort. Want daar is Elm weer wel. Die brengt de bal voor op de borst van Altidoor. Kan hij iets mee doen met die bal? Nee. Want de bal wordt hard uit, de straf, uit het strafschopgebied weggetrapt. Over de zijlijn door Ado Den Haag. En dat is precies waar AZ zo sterk in is. De bal kan niet naar voren worden gespeeld. Het is alleen maar verdedigend werk wat Ado Den Haag doet. En als je dan met 1-0 voor staat, maar 1-0, dan is dat toch lekker. Dat je verdedigend absoluut niet in de problemen komt. Nu dan wel. Omdat er even balverlies is van Holmen. En Ami de bal geeft aan Immers. Maar dan is er meteen rugdekking. En meteen weer de aanval. De tegenaanval. Maar die wordt uh, gesmoord. her heeft hem nog. Maar AZ leidt nog altijd met slechts 1-0. Wordt het meer dan die drie uh, bij Twente, Richard? Ja, het zou zomaar kunnen. Twente speelt nu vrij aardig hoor. De graafschap heeft helemaal niks meer te vertellen. Tempo gaat eindelijk wat omhoog. En je ziet als er dan wat meer diepgang in het spel komt van uh, de thuisploeg. Splijtende basis van achteruit. Dat de tegenstander gewoon geklopt wordt. En dat de Graafschap kwaliteitsarm is dit seizoen. Het is niet anders. Veel ingeleverd ten opzichte van vorig seizoen. En ze staan met de rug tegen de muur. Want Twente komt nu weer aan de rechterkant met Rosales. Purl-Frenkel tegenover zich. Is zojuist ingevallen bij de Graafschap. Drie maanden was hij bijna weg. De kleine linksback van de Graafschap. Maar hij is zojuist ingevallen voor Schrekkoviets. En zal de komende weken weer veel gaan spelen denk ik voor de Graafschap. Twente dus drie goals gemaakt. Vorig seizoen werd het... 2-0 tegen de Graafschap. Twee doelpunten. Toen van Theo Jansen. Twee keer een vrije trap. En nu via uh, Wisgerhof. En uh, zojuist uh, die fraaie goal van uh, Ola John. En daartussendoor dus nog uh, Luc de Jong met de 2-0. Leidt Twente nu soeverein. Het speelt niet eens heel erg sterk. Het boekt uh, hier vanmiddag gewoon een uh, zakelijke overwinning. Maar het speelt wel veel en veel beter dan uh, de Graafschap. Nu weer op de helft van uh, de Gemmers is het uh, Rosales. Met weer zo'n diepe bal. Hoog nu richting uh, de Jong. Die is natuurlijk kopsterk. Legt hem af naar John. Net even buiten het strafschopgebied. Andy. 2-0 AZ. Maher is de doelpunt te maken. En weer een blunder aan de kant van ADO Den Haag. Het was Ami die de bal terugstelt. Nee, op Rato Saffleviets. de Saffleviets, denk ik. Uh, uh, helemaal mis. En dan uh, kan... Uh, AZ overnemen is het Berens die nog uh, alleen voor de keeper. Tegen de keeper aanschiet Koutinho, maar de rebound wordt ingeschoten door Adam Maher. Hij maakt zijn derde doelpunt in dit seizoen en brengt de AZ denk ik in veilige haven. Want 2-0 met een redelijk kansloos ADO Den Haag na 64,5 minuten spelen. Ja, dan is deze wedstrijd normaal gesproken beslist.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 Ja, full for you, for uh, you. Richard van der Maat, het gaat alleen om het doelsaldo nu nog, hè? Ja, zeker. Twente probeert het publiek te vermaken. Drie liggen er al in. Het zou leuk zijn voor uh, de mensen hier in Enschede... als er nog wat goals vallen. Twente speelt nu leuk voetbal... Kansen gezien in de laatste vijf minuten van ver afstandsschot. Goede redding van de winter. En een schot van Chadli dat rakelings langs de paal ging. Maar Twente heeft het tempo wat opgeschroefd. En speelt duidelijk een betere tweede helft. Voor rust was het allemaal nog vrij matig. Maar nu is het bij Vlagen echt leuk om na te kijken. De Graafschap heeft helemaal niets in te brengen. Nu de lange bal van de winter richting Poupon. Dat lijkt ook helemaal nergens naar. Poupon gaat nauwelijks de lucht in de bal. Rolt in de armen van Michailov. En die heeft de bal inmiddels alweer uit. Gerold naar Douglas. Douglas ver, ver Douglas. En zo speelt Twente de bal achterin rond. Dan breed naar Wisgerhof Die weer is uh, ingeschoven. Rosales nu aan de rechterkant. Dan komt Landzaat de bal halen. Zo komt er ook wat meer beweging in het spel van uh, Twente. En is het dus uh, direct ook leuker om naar uh, te kijken. Douglas gaat uh, de middencirkel over. Speelt de bal dan weer breed naar uh, Tindalli. De linksback Tiendali zoekt uh, de combinatie met uh, Chadli. Uitgeweken nu naar de linkerkant. Dan weer terug. En uh, wat doet de graafschap? De graafschap... Jaagt eigenlijk nauwelijks. Ze is ver teruggetrokken op eigen helft. Gelooft het allemaal wel. Ze proberen de schade gewoon te beperken. Dat is het enige wat de Graafschap in deze fase van de wedstrijd nog doet. Twente op jacht naar meer goals. Tot nu toe zijn het er drie. Of het wordt nu 4-0. Nee, dat lukt niet. Goede interceptie van voor Het blijft voorlopig hier in de Groelsveste bij 3 tegen nul. Waar zit de kwestie van soepel uitspelen of proberen ze nog wat, Andy? Nou, doel zal dat je, ik hoorde dat net ook al, dat uh, willen ze hier ook hoor. want het is echt een uh, schietend geworden richting het doel van Cortinho. We hebben net een uh, goede redding van die keeper gezien op een inzet van Maher. En Maher is toch wel een geweldige voetballer hoor, net 18 jaar. En uh, is gewoon een heerlijk, een genot om naar te kijken zoals hij op dat middenveld samen met Elm echt uh, de lijnen uitzet. Die twee die voelen elkaar perfect aan en dat is uh, echt een genot om naar te kijken. 2-0 de voorsprong voor AZ. Cortinho brengt de bal weer in het spel. Een kansje gezien voor ADO Den Haag na de tweede doelpunt van AZ. Maar voor de rest is het heel weinig wat de Hagenaars kunnen inbrengen tegen AZ. Eltidoor heeft de bal. Probeert een medespeler maar her te bereiken. Lukt net niet. En dan wordt de bal weer helemaal teruggespeeld door Mordec. Die uh, uh, ja, het heel moeilijk heeft achterin. Met onder andere Altidoor. En met uh, Maher. Die veel als aanvallende middenvelder opkomt. Nu heeft Maher weer de bal. Speelt hem naar Holmen. Holmen ziet aan de rechterkant Berends gaan. Berends aangespeeld. Voor het doel staat Altidoor. Altidoor kan net niet koppen. En dan wordt de bal weer weggekoopt uit de verdediging van Ado Den Haag. Maar. Het mag duidelijk zijn dat er maar één ploeg is die op zoek is naar een doelpunt. En dat is AZ. ADO wil wel, maar kan niet. En AZ is heel hard op weg naar een derde doelpunt. Ik vertel u even dat Volendam met tien man uh, op voorsprong is gekomen tegen Telstar. En wij gaan door met Volendamse namen. Tuip had gescoord voor de thuisclub. Uh, Tol had een rode kaart. Maar voor de oud onder ons Muren scoort er 2-1 bij Volendam tegen Telstar. En dan gaan we naar Gerard de Groot. 0-0 uh, neem ik aan, Gerard. Nog steeds 55 minuten gespeeld inmiddels. 35 in de eerste, 20 in de tweede helft. Je moet er 70 bij het hockey. Dat zijn er dus nog 15. Maar nog even afzien ik, dus, hè? Ik, ik, ik ja. denk zelf, als ze, een uur, als ze een uur... Oh, die gaat over, zeg. Kansje daar toch nog uh, voor uh, Pinoké, Maar de bal wordt uh, over, overgeschoten door Wart uh, Grasveld. Nou ja, dat hoort er dan ook bij bij zo'n wedstrijd. Dat al de kansjes, de kansen en de kleine kansjes er gewoon niet in gaan. Oh, Alhoewel het nu wel gebeurd is. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Ja hoor, is het uh, eindelijk gebeurd. En het is diezelfde Grasveld die uh, scoort uh, naar mijn idee. Is het uh, na 50, 52 minuten spelen dan eindelijk een uh, doelpunt voor Pinoké? En nu moet Kampong laten zien dat ze hier voor eigen publiek wat willen gaan presteren. Dat ze willen gaan aanvallen. En ze kunnen dat. Ze hebben dat afgelopen weekend laten zien in de wedstrijd tegen Amsterdam. Toen werd er wel degelijk uh, goed aangevallen door Kampong. Weliswaar met 4-2 verloren. Maar het was frank en vrij en opportunistisch. En dat moet nu ook gaan gebeuren tegen Pinoké. Pinoké dat zojuist op voorsprong is gekomen. Nadat we 52 minuten lang hebben zitten kijken naar een schaakspelletje. Dat erop leek dat het een ja, wel twee uur lang kon gaan duren voordat er een treffer zou vallen. Nou die kwam er dan toch ineens uit de lucht. En het betekent dat Pinoquet bij Kampong in Utrecht leidt met 0-1. Kijkt ja, u voor mij de tussenstanden in de eredivisie Twente. De Graafschap staat 3-0 inmiddels. En bij AZ-ADO staat het 2-0. Eerder in de middag was er al een wedstrijdje in Utrecht. Tussen Utrecht en Ajax. Einduitslag daarvan was 6 uur. 6-4 moet u maar 6 uur, dat is tot hoe laat. We moeten werken hier vandaag. 6-4 was daar de uitslag. Zometeen in het volgende uur natuurlijk het laatste deel van Twente. De Graafschap en AZ-ADO. En PSV, Heracles. En